Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Emmen start een onderzoek naar de gang van zaken tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De komende dagen worden alle 40.000 uitgebrachte stemmen opnieuw bekeken. om uit te zoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Aanleiding zijn berichten dat er op zeker zes stembureaus fouten zijn gemaakt bij het tellen van voorkeurstemmen. De hoofdofficier van Justitie heeft toestemming gegeven voor het onderzoek. Het onderzoek heeft geen invloed meer op de uitkomst van de verkiezingen, omdat de gemeenteraad de uitslag al heeft goedgekeurd. Burgemeester Bijl van Emmen zal de resultaten van het onderzoek over twee weken melden aan de hoofdofficier van Justitie.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 Dan het weer nog. toenemende de bewolking en vannacht wat regen. minimaal rond een graad of 6. Morgen droog en zonnige periode en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 U luistert naar De Hoop Radio. René Ayal, vader van Shirley, Jace en Myrtle, Getrouwd met Elisa en groepsbegeleider op het therapeutisch centrum Het Kompas van Stichting De Hoop. Maar ook ex-verslaafd. De tijd waarin hij drugs gebruikte ligt ver achter hem. Het past niet meer in zijn leven dat hij nu leeft. Vandaag hier aan tafel vertelt René over de verandering die God heeft gebracht in zijn situatie. Zijn dochter Shirley, ook bij ons aan tafel, is vanuit... Uh, ...is hier om vanuit haar beleving het verhaal van haar vader te bevestigen. René, kan jij als eerste vertellen hoe jouw leven er 30 jaar geleden uitzag? Nou, ik was eerst een, een jongen van 10 jaar. Uh, jongste van het gezin. Jongste van het gezin, van zes kinderen. Uh, gescheiden ouders. En uh, ik was heel veel op straat. En op een gegeven moment ben ik alcohol gaan drinken. Omdat ik niet echt met mezelf overweg kon. Door een... Uh, ja... Een gebeurtenis in mijn leven. En dat heeft uh, zoveel invloed gehad... dat ik het niet wilde voelen. En dat heeft gemaakt dat ik ben... Uh, gaan drinken. Op mijn tiende. Op mijn elfde ben ik gaan roken. En op mijn veertiende ben ik begonnen met... roken van hash, wiet. Tot mijn... 19e, Daar ben ik begonnen met heroïne. Voor een uh, hele poos. Daar is ook uh, uh, een gebeurtenis van uh, nou, heroïne. Dat, dat heeft impact op je leven. Maar ik had gelijk ook mijn ex-vrouw leren kennen. En toen ben ik gaan trouwen. vader worden van, uh, van Shirley. Maar in die tijd was ik ook heroïne gaan gebruiken. Dus dat werkte niet echt. Ik ben ook mee te dom gaan drinken. Ik wilde altijd gaan afkikken, maar het lukte niet. En dat heeft jaren geduurd, echt jaren. Later ben ik ook cocaïne gaan gebruiken, pillen gaan gebruiken. Alles wat verdoofde, dat gebruikte ik. Daarnaast had ik gewoon een heel sociaal leven. Maar ook een verslaafd leven. Dus ik leefde heel erg dubbel. Ondertussen ook criminele praktijken, gevangenissen geweest. En uh... Dat is even heel zo kort een vogelvlucht, weet je. En als ik dan heel terugkijk... Ik kon niet met mezelf overweg. En ik was ergens ontevreden over. En ik was ontevreden over mezelf. Ja, Shirley, als je dit, je vader dit zo hoort vertellen... Mm -hmm. Hoe is het voor jou om dit te horen? W wanneer uh, besefte jij je dat je vader dit leven leefde? Um, ik kan me eigenlijk niet herinneren wanneer ik dat niet wist... Um... Als ik zo terugdenk, ik denk dat ik een jaar of tien was... Uh, dat, ik het, dat ik bewust was dat het, uh, dat het om drugs ging. Mm -hmm. want toen hield ik ook mijn spreekbeurten daarover, want ja, daar wisten we heel veel van. Van mijn moeder dan natuurlijk ook. Maar daarvoor was ik me altijd wel bewust van de problemen thuis, laat maar zeggen. Ik kan me heel veel dingen herinneren. Uh, heel veel incidenten... Uh, uh, in onze thuissituatie, laat maar zeggen. Maar ik denk dat ik voor mijn tiener niet echt bewust was van de drugs... maar meer van de problemen. Als moeder dan sprak van... ja, uh, je vader en die rotzooi... en dan dacht ik zelf aan oude bankstellen en zo... en kapotte stoelen. <laughs> ik dacht dat het altijd daarover ging. Maar ik denk uh, in de loop van de tijd werd ik me wel bewust van... Hmm. dat het om drugs ging. En we begonnen dit uh, programma met uh, opwekking 443. Ja, klopt. Heer, u wachtte niet op mij... Gezongen door jou. Mm -hmm. Kun je uitleggen uh, waarom je dat nummer gezongen hebt? Uh, het nummer is van een cd die ik voor de bruiloft van mijn vader en Elisa heb gemaakt. En uh, op die cd staan de nummers die tijdens de dienst uh, ook werden gezongen. Mm. En die nummers hebben zij zelf uitgekozen. Dus vandaar dat uh, dat nummer hebben we ook op op opgenomen op de cd. Mm. Ja, want dat is een heel, uh, heel, moet een heel bijzonder verhaal zijn. Dat je hier nu zit. Ja. Um, ik heb net uitgelegd dat je groepsbegeleider bent... Mm -hmm. op het therapeutisch centrum van De Hoop. Ja. Je bent getrouwd met Elisa. Klopt. Um, wat is er dan in je leven gebeurd... dat vanuit de situatie die je net beschreven hebt... <coughs> zo'n hopeloze situatie... Mm -hmm. uh, dat je nu kan vertellen en terug kan kijken... op een, uh, op een veranderd leven? Hm. Nou, dat is een vrij lang verhaal. Maar ik zal het zo kort mogelijk houden, weet je. Uh, er is altijd ontevredenheid. En... Uh, op een gegeven moment, wat ik net al benoemde... je kent niet met jezelf overweg. En dan uh, wil je jezelf anders voordoen... zoals de mensen het van je verwachten. En dan... dat kon ik doen met drugs. Met heroïne of cocaïne of wat dan ook. En dan kon ik ook de verantwoordelijkheden... van het leven kon ik dragen. Zonder kon ik dat niet dragen... omdat ik vrij jong was. En... Uh... Maar er was altijd een schreeuw in me van... hé, hey, ik wil hieruit... En helaas heeft het twintig jaar geduurd. Daar Dat ik er echt uit ben gekomen. Omdat uh, uh, ik ben pijpwitter ook geweest. En ergens op een, op een klus kwam ik een jongen tegen. Die had maranaten op zijn lashelm. En hij begon me over Jezus te vertellen. Waar ik zeg, joh ga regelen. Met je god. <laughs> en uh, als die god voor jou bestaat, nou je kent het verhaal wel, weet je. En er komt allemaal verwijt. Maar het mooiste is, en dat vind ik juist heel bijzonder, hij was getrouwd met de nicht van me. Hm. die ik nog nooit heb gezien. En bij ons is gauw van hij hey, als familie is, dan heb je me, weet je, dan heb je me aandacht. Nou, lang verhaal kort te maken. Ik heb, uh, ben een keertje met hem naar, naar een dienst mee geweest. Ik denk, joh, ik ben het zo zat. En als, als die God bestaat, laat hem dan maar ingrijpen, weet je. En wat daar in de dienst is gebeurd, ik ken het niet te vertellen Rob. Als ik het zou benoemen, dan zou ik voor mijn gevoel God tekort doen wat ik ervaar. Mm -hmm. Als het ware van er kwam heel veel liefde om me heen. En alles wat kapot en hard was, dat brak. En uh, had daarna nooit onderwezen in Gods Woord. Dus, helemaal als echt als raket nog dieper gaan, ik dacht dat ik al diep was, maar ik ging nog dieper. Dieper in de criminaliteit. Maar vanaf dat moment was er altijd wel een schreeuw in mijn hart. Van, hé, hey, God, wat ben ik aan het doen? Help, weet je, help. Mm -hmm. En uh, toen was er een keer, er ging jaren overheen. En toen ben ik in een wijk, dichtbij bij School. Mm -hmm. Daar bewoog ik mij veel, heel veel criminaliteit en trucs. Want ik kwam in een berg of zo, kwam ik ook in een kleine gemeente. En er waren twee mensen die van mijn situatie wisten. En ik had ze daar nog nooit gezien. Ik had ze echt nog nooit gezien. En uh, ik had toen een shot kook gezet. Dat betekent dat je een spuit, hè, in je ader. En toen zag ik mezelf zitten. En toen, ben ik, toen ik een beetje bijkwam, kreeg ik het echt uitgeschreven naar God. Van help, echt help. Want dit trek ik niet meer. En... Uh, ja, raar maar waar Die mensen heb ik nog nooit gezien En op dat moment zie ik ze Ik zie ze niet ergens lopen Nee, ik ontmoet ze feest tot feest En toen dacht ik, oké, okay, je hebt me gehoord Kun je dat uitleggen? Je zegt, ik zag mensen die ik nog nooit gezien had nou, Die mensen die van mijn situatie wisten Van de gemeente waar ik wel eens kwam Die had ik in die wijk nog nooit gezien En daar heb ik wel eens over nagedacht Weet je Dat God allang mijn schreeuw heeft gehoord en dat hij die mensen stuurt. Om mij te laten beseffen van... Hé, hey, u hebt me gehoord. Dat vond ik heel apart. uiteindelijk uit schaamte niet om hulp gevraagd. En uh, nou ja, je, je pak je leven weer op. Je gaat auto's stelen weet ik veel. Snel kraken doen. Hmm. Maar er was altijd een schreeuw van... Heer, help. Dit wil ik niet meer, weet je. En het was iets... Um, zeg je net dat je niet kon uitleggen wat... Um het eerste moment, ja. die aanraking van God mm -hmm. Nee Als ik het zou benoemen dan, dan heb ik zoveel woorden nodig Het was gewoon uh, ja, Hoe zeg je dat? dat Ik heb heel veel drugs in mijn aderen gespoten Maar daar, daar valt het helemaal in Niet ja. Gewoon een liefde Die ik niet kan beschrijven Je hebt ook muziek meegenomen ja. Brian Durksen ja. Father I Can't explain. Heeft dat te maken met dat we, waar we het nu over hebben ja, ik, ik, I can't, I can't explain this kind of love. En uh, dit nummer gaat over het vaderhoud van God. ze met Father I Can't Explain... ...van de CD, Come and Follow. René, je, ja, heb jij uitgekozen... ...je leid het nummer al even in. Ja. Wil je er iets meer over vertellen? Nou, dit nummer uh, heeft me heel veel geholpen... ...toen ik hier als zelf als gast was... ...binnen de hoop. En uh, ook nu gewoon is het nog steeds actueel. Ervaar ik dat we... ...voor mijn gevoel... ...allendelijk bij mezelf houden... ...dat we God, voor mijn gevoel, soms verdriet kunnen doen... ...omdat we anders denken... ...of anders handelen dat hij zou willen... En toch zegt hij nog steeds... ...ik hou van je, want hij komt met open armen naar je toe. En dat is zijn genade. En zijn genade is... Uh, ...voor mij... ...toen ik dat ging pakken, dacht ik van... ...oké, okay, je bent gauw geneigd om dingen zo goed te doen, hè. En uit te je best te doen, doe ik ook. Maar je faalt altijd. En als, we, als je dan faalt, dan ben je geneigd om... ...nou, heer, ik ben het niet waard. Maar dan komt zijn genade van, kom... Want ik hou van je. Ja, je zegt dat het uh, veel voor je betekent uh, ja. heeft toen je ja. opgenomen was. Ja. Um, misschien dat je dat kan vertellen. Want we, we, we waren net ja. in jouw levensverhaal op het moment aangekomen dat jij uh, op straat zat en uh, toen in de wijk waar je zat mensen tegenkwam van de gemeente. Mm -hmm. Die jou, uh, nou ja, dat zag je zelf ook als, uh, als echt een wonder dat je die mensen tegen bent gekomen. Ja. Kun je de draad daar oppakken? Nou, uh, waarom vertel ik, waarom raakt me dit? Uh, mijn eigen vader, mijn aardse vader gewoon. Die zei, en mijn broer boven mij, Randy. Die zei altijd, pa... Wat doe je nou? Laat hem gewoon, laat hem gaan. En toen zei mijn vader altijd, wat moet ik doen? Hij is mijn zoon. En eh... Uh, dan even gelinkt naar uh, Lucas 15, weet je hè? Verloren zoon. Wachtende vader. Zo is God. Soms, toen ik... Uh, ik had echt, toen tot bekering kwam, van... Ik kom thuis. Ik kom echt thuis. En aanvaarding... Gewoon zijn wie je bent. Geen veroordeling. Liefde. En dat is wat mij raakt, nog steeds. Ja. Dat, dat, dat raak je zo dat je er nu nog vol van schiet. Ja. ja. Omdat... Uh, als je God probeert te begrijpen, dan heb je het mis. Ik probeerde God soms te begrijpen, weet je. Maar zijn liefde aanvaren... dat heeft gemaakt... dat was eng voor mij, aanvaren. Maar het heeft wel gemaakt dat... ik los kon laten. Zaken wat ik in de hand wilde houden... dat kon ik loslaten. En waarom was het eng om dat te aanvaarden? Omdat ik... Uh, echt liefde... nooit heeft, denk ik, gekend. Maar dat kon meer... Door beschadiging uh, van mezelf. Niet de andere persoon, maar meer met mezelf te maken, weet je. En uh, ja, dat vond ik. Had, ik dacht altijd: hé, hey, ik moet er wat voor doen. En God zegt: Ik heb je lief. Daarom voor dat eerste nummer. U wachtte niet op mij. Hij wachtte niet op ons. Hij gaf zichzelf al. En dat is liefde. En wanneer in jouw leven heb je dat voor het <tus> eerst beseft dat je dus aanvaard bent, dat je, en dat je het ook mag ervaren dat het mm -hmm. ondanks dat het eng is dat je dat uh, nou, kan beginnen met, met aanvaarden kun je dat vertellen? Ja, ik ben hier in 2001 in de hoop binnengekomen vanuit de gevangenis en uh, voordat ik in de gevangenis kwam, had God echt in mijn leven ingegrepen ik had een snelkruik gedaan en de politie zat achter me aan en ze hadden, ik reed met 80 tegen een boom aan en ik wilde wegrennen maar er was een stem, niet in mijn hoofd, maar op mijn hart. En die vroeg nee, waar ren je naartoe? Waar loop je voor weg? En toen dacht ik even, nu ben ik gek aan het worden, weet je. Maar die stem heb ik nog nooit gehoord. En, en Toen kwam ik in het huis van bewaring, toen was de stem er weer. En uh, die zei, zo, nu is het afgelopen. Nu is het mijn beurt. En toen dacht ik, hé, wat is dit dan? Ben ik nou echt gek aan het worden of wat is dit? Ik had nog nooit van mijn leven een Bijbel gelezen. Ik had alle beperkingen. Dat betekent hoofdverdachten van bepaalde zaken. dat je niemand in aanraking mag komen of contact mag maken. En ik vroeg een Bijbel. Terwijl ik nog nooit een Bijbel heb gelezen. God, dat ver van, ver van mijn bedshow is. Hè? Maar daar in de gevangenis was God bij mij. En ik heb van de week nog tegen iemand gezet, gezegd. Ik zat vast, maar toch was ik vrij. Omdat God dat was in mijn... Iets. Ja, ik kan het, het niet vertellen, weet je. Maar die liefde... Even op je vraag terug te komen. Uh... <laughs> het, um... Ja, wat ik eigenlijk benieuwd naar ben in het hele verhaal, zeg maar. Ja. is Wat is dan het moment dat je ja, okay. um, het aanvaard hebt? Dat je dus ook weet, ja. hè? want je leest de Bijbel. En, ja. en wat, is dan, wat gebeurt er dan? Nou, het eerste was... Ik kwam vanuit de gevangenis, wat ik al zei. In de hoop, en uh, ik had vast een Bijbel aan het lezen, maar dan ben je zo met je eigen ding bezig, hè? En de Bijbelstudies die ik volgde, daar was ik niet altijd mee eens. En toen was ik best wel heftig in mijn uitspraken: die God, bla Manipulator. En het is niet anders dan de wereld waar ik vandaan kom. It's my way or the highway. En, uh, maar toen spraken ze over de liefde, en daar is waar ik naar schreeuwde. En uh, toen ben ik naar die Bijbelstudie op mijn kamertje gaan zitten. En toen viel mijn oog op een liefdesbrief van Jezus. Dat is, uh, gaat wel eens rond hier ook. Dat hij je kent, dat hij je heeft gezien, dat hij met je gehuild hebt. En dat raakte me heel diep. Hoe? Er was iets in, in mijn hart. Gewoon. Toen ben ik op mijn knietjes gegaan en uh, ja, uitgeschreeuwd. En zeg je ja. Hier ben ik en uh, ik wil wandelen met u en ik wandel wel. En hoe het gaat gebeuren, ik weet het niet. En dat is nu inmiddels, ja, dik zes jaar geleden. Ja. Goed, we gaan uh, luisteren naar uh, weer een nummer dat jij uitgekozen hebt. Van de CD Pure Worship is dat Lord, I come before your throne of grace. Faithful God. You are faithful. Shirley, als je ja. je vader dit zo hoort vertellen, um, over zijn periode in de, in de gevangenis, is dat iets wat jij meegekregen hebt als kind? Ja, eigenlijk wel, want mijn vader die schreef mij veel uh, vanuit de gevangenis, ook over de dingen die hij meemaakte... Uh, hij was ook heel erg bezig met uh, Maleise uh, dingen en zo. En dan schreef hij mij het uh, Onze Vader in het Nederlands en in het Maleis. Dus ja, in, in, uh, in de brief heb ik daar wel wat van meegekregen, ja. En, en hoe kwam dat bij je binnen dan? Was je op dat moment zelf ook bezig met bidden of met, met geloof? Nee, nou ja, eigenlijk helemaal niet. Ik, ik was toen heel jong eigenlijk nog. Ik denk uh, bovenbouw van de basisschool. En uh, van, bij mij thuis uh, zijn we niet gelovig opgevoed of wat dan ook. Maar ik, ik denk, ieder mens heeft dat wel en kent dat dat er een overtuiging is dat er een God is. Dus ik, ik bad eigenlijk als kind wel eens, weet je wel. Als je in problemen zit of wat dan ook. En uh, ik kan me wel herinneren dat uh, toen mijn oma was overleden... toen uh, reden we terug met de auto. Uh, en toen uh, het, het regende. Het was heel donker buiten. En uh, toen had ik, had ik wel gebeden. Ik denk dat ik tien jaar was of zo. Mm -hmm. En toen uh, bad ik tot God dat... Uh, uh, dat hij over nu, van de, dit moment dat mijn oma niet meer was... en dus eigenlijk niet voor mijn vader kon zorgen of over hem kon waken of zo... Uh, wat ik tot God, uh, dat hij over mijn vader zou waken... nu mijn oma dood was. Mm -hmm. um, ik heb het werd verhoord. Ja. <laughs> ja. Dus, um, ik was niet zo bezig met geloof, maar er was van overtuiging dat er God was... Ja, en, um, ja dat, dat raakt jullie allebei. Dat je, Als je daar zo aan terugdenkt, dat, dat, dat eh, blijkbaar... En, en, en dat is de, de God die um, de verandering in, uh, in jouw leven, mee ah, uh, heeft gegeven. Ja. Maar, maar heeft die God dan ook in jouw leven gesproken? Bedoel, ben je God op dat moment ook, ook, ook gaan leren kennen? Um, ik ben niet zo heel bewust laat maar zeggen, geweest van... Oh, vanaf dit moment uh, ga ik naar God zoeken... Uh, toen in die periode heb ik dat niet gehad. Maar toen mijn vader hier binnenkwam uh, in de hoop. Uh, ja, toen kregen wij natuurlijk steeds meer contact. En toen kon ik hier ook logeren. En hij ging natuurlijk vanzelfsprekend zondag uh, naar de kerk. Dus toen kwam de vraag van oh, ga je dan mee? En uh, toen ben ik wel meegegaan. En dan wat mijn vader net vertelde. Want, uh, toen hij voor het eerst in de gemeente was en zo die liefde ervaarde. Dat had ik zelf eigenlijk ook. Dat kon je niet verklaren dat, dat Nee, dat kan ik eigenlijk niet omschrijven. Ook hetzelfde wat hij eigenlijk net vertelt. Ik kwam daar in die gemeente en eigenlijk... Uh, heb ik de eerste paar keer eigenlijk alleen maar lopen huilen. Ja. Ja. In de dienst. Ja, ja. ja dus... Uh, ja, toen ben ik me er wel mee bezig gehouden. We hebben er ook heel veel over gesproken. Ik dacht in eerste instantie... dat mijn vader was gehersenspoeld hier of zo. <laughs> vanuit de hoop met al dat geloof. En uh, ik dacht, ja, dat kan toen niet waar zijn... En, maar ik ergens was zo die overtuiging van... Het is mijn vader en die zal er niet tegen mij liegen over dit soort dingen. Dus, en uh, hetgeen wat ik zelf heb ervaren dan tijdens de diensten... Uh, ja, er de, de moest wel een god zijn en dan wilde ik hem graag kennen. En uh, je vertelt over, over de hoop en dat je dacht dat je vader hier was uh, gehersenspoeld. Ja. Je bent dus blijkbaar uh, op het moment uh, in contact gekomen met de hulpverlening. Nou, je ik zat een... Wat ik zei, ik, ik voer echt dat God dat ingreep in mijn leven. En toen ben ik in de gevangenis echt gesprekken gegaan doen met een dominee en van de reclassering. En die dominee die zei als: "René, je bent zo met geloof bezig. Ga naar de hoop." Ik zei: moet ik daar doe, ben toch clean." Ze zegt: "Nou, mh, ik geloof dat het goed is voor je." Toen dacht ik: "Ja, wat heb ik te verliezen? Niks. Want ik had niks meer. Failliet. nul." Plastic met kleding, that's it. En uh, kapot hart. Um, nou, toen ben ik uh, God gaan leren kennen, gaan zoeken in de gevangenis. En toen ben ik naar de hoop gegaan, in En Maar uh, er was iets in me wat zei, het is echt afgelopen. Het gaat nu echt anders worden. En waar dat geloof vandaan komt, ik geloof dat God dat heeft ingeplant in je, denk ik. Op dat moment voor mij dan, hè. En ik ben in de hoop terechtgekomen in 2001, juni 2001. Dat heette toen vroeger nog opvangcentrum, het oude OC. En dan, daar ben ik op mijn manier, op mijn ding, God gaan zoeken. Gewoon zoals René René is. En dat bedoel ik te zeggen, je mag komen zoals je bent bij God. Mm -hmm. En uh, het gaat er niet om van of je nou... Uh, ik weet mooi kan zingen of niet kan zingen mooi kan bidden of niet, het gaat om je hart uh -huh. en God heeft mijn schreeuw van mijn hart gezien of gehoord en een van de nummers die je daar ook uh, aangesproken heeft, of die je daarin aanspreekt is No More Than A Heartbeat ja. kun je daar iets over vertellen? Nou, op een gegeven moment, ik zat uh, eind van het programma op de BZW en ik kon buiten gaan werken en dat vond ik best wel eng want ik ging als jongerenwerker werken in een probleem waar ik like oud Chris hier in Dordrecht waar veel drugs en zo is en ik vond het wel spannend. En dat zegt van, hé, hey, God is niet zo ver. Hij is er altijd bij. En dat is, uh, dat gaf me op dat moment bemoediging. Oké, okay, we gaan luisteren naar Naar de uh, Stay Overwhelmed, No More Than A Heartbeat van Hillsong. Every word I pray, Lord, you listen, my Savior, you hear me, watching over me, every moment, you keep me. Nee, je vertelde net over uh, je opvang bij de hoop. Ja. Kun je vertellen over uh, de tijd dat je opgenomen bent? Ja, dat was een tijd waar uh, ik mezelf heel erg ben tegengekomen. En het uh, vallen en opstaan momenten gekend heeft van: hé, hey, daar wil ik helemaal niet doorheen. Maar uh, ergens diep in je hart was er van: hé, hey, het, het is nodig om door zaken heen te gaan. En dan ben je geneigd. Als mens, nu kan ik ook zeggen: gewoon als mens, daar hoef je niet per se verslaafd voor te zijn. Maar om dingen, om dingen te veranderen of anders te doen, daar had ik, geen kracht, had ik vanuit mezelf geen kracht. En uh, ook geen lef voor, zeg maar. En ik heb dat mogen ervaren dat God me overal doorheen heeft geholpen. En sterker nog, ik heb een basis neergelegd hier binnen de hoop. En dat heeft te maken met afwijzing, seksualiteit. Uh, identiteit herstel is er gekomen. En er is een basis gelegd om staande te zijn in de maatschappij. Alleen ik merk nu dat God dieper gaat. En dat proces eindigt niet. En ik, uh, zoals dat benoemd is dat ik nu zelf mag werken op het uh, centrum waar ik binnen ben gekomen. Dat is ook een heel verhaal apart. Want je werkt nu op het kompas. Ja. En dat is Vroeger het opvangcentrum geweest. Het was vroeger het OC. ja. En uh, dat moest, in mijn gedachten moest er echt. Ja, er moest een knop om. Om te zeggen: van hé, hey, ik had daar een uh, sollicitatiegesprek op het centrum. En toen dacht ik, heer. U bent, ja. tekort. Zo goed gewoon. Het weten dat ik in 2001 binnen ben gekomen vanuit de gevangenis... gebroken, kapot... beschadigd... ook anderen beschadigd... en uh, nu mag ik hier... een sollicitatiegesprek doen. Hoe lang is dat geleden? Nou, ik ben in januari 2006... ben ik daar begonnen... dat is, dat is in uh, eind 2005... was het zoiets... en uh, ja toen moest het wel even dalen. Dat... Uh, want in mijn verslavingstijd heb ik al eens geroepen... misschien ken je dat wel... van... Hey, Waarom? Als u bestaat, waarom deze dingen? En ik geloof, ik kan nu bijna, denk ik, deels zeggen van... Hé, hey, uh, hierom. Omdat je de zweepslagen kent waar de gasten nu doorheen gaan. En niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar ik kan met ze meevoelen. En uh, soms hoef ik helemaal niks te zeggen. Gewoon aanwezig te zijn. De, de verhaaltjes gaan toch snel... En als ze weten van, hé, hey, jongens jongen is twintig uh, jaar verslaafd geweest aan... Ik was echt een poliegebruiker, noemen ze dat. En nu algeheel onthouder. Dus dat contrast is heel groot. En dan hoef je eigenlijk weinig te zeggen. Ik kan alleen maar zeggen van, hé, hey, zo ben heb ik het gedaan. En dat hoeft niet voor iedereen zo te gelden. Maar het kan. Als jij wil, dan kan het. En dat heeft te maken met verantwoordelijkheid oppakken. Ja, en, en God heeft heel erg ingegrepen in jouw leven. Ja, heel die duidelijk. En je opgenomen was bij de hoop, mm -hmm. heb je... Gewerkt aan je identiteit. Ja. Om een basis te leggen. Ja. Hoe heeft God daar een rol in gespeeld? Nou, ik had bijvoorbeeld echt een heel negatief zelfbeeld. gewoon. Ik vond me eigen waardeloos. En heel. Dat kwam ook een stuk uit opvoeding. Of wat je hebt gehoord. Heel veel negativiteit. Je, je kent niks. Je wordt niks. En, weet je. Terwijl God zegt. Hé hey, jij bent mijn kind. God zegt. In, in Johannes van hé. Hey, en ieder die hem aanneemt voor wie hij is. Heeft hij macht gegeven. Om een kind van God te zijn. En van daaruit is herstel gekomen een identiteit van hé, hey, ik mag zijn wie ik ben. Ik ben kostbaar. Het is goed zoals ik ben. En dat proces ben je doorheen gegaan. Ja. God heeft je daar doorheen laten gaan en mm -hmm. het heeft je gevormd. Ja. Hoe gebruik je dat nu weer als behandelaar naar je gasten toe? Want dat is iets ook wat, waar ja. zij ook tegenaan lopen. Ja, dat het, je herkennen heel veel van hey, waar ze doorheen gaan, weet je, van negatief zelfbeeld, zeker. En dat is geen onkunde, maar dat is. Ja, gewoon uh, uh, wat ze vaak gehoord hebben. Ze willen heel graag dat geloven, maar door de beschadigingen heen. En dan probeer ik hun handvatten te geven vanuit mijn eigen ervaring, maar toch zeker hoe God hun ziet. Mm -hmm. En uh, um, dat gaat soms met strijd gepaard. En soms gaat het. Uh, want bij mij was het ook niet 1, 2, 3. Ik nam het ook niet klakkeloos aan, weet je. Hè? God had overtuigd. En dat vind ik juist mooi. Je bent als behandelaar bij instrumenten in God. Ik, zei, ik weet nog dat ik ooit zei: van hé, hey, al respect voor de begeleiders, maar het is God die de juiste plek raakt in mijn hart. Mm -hmm. Wat nodig is om op te ruimen of aan te pakken. En uh, wat ik dan aan mijn gasten doorgeef: van hé, hey, wees ook genadig voor jezelf. Maak je een fout? Oké. Okay. Want je bent gauw geneigd om de dingen zo goed te doen, de lat zo hoog te leggen. En dan ga je op je tenen lopen. En tegelijkertijd zie je dus ook vanuit de andere kant als behandelaar... dat uh, God door jou heen werkt en veel ja. machtiger is, groter is. Ja. Ja. Klopt dat? Ja, ik heb, uh, ik heb iemand bijvoorbeeld mogen helpen op een traject van vergeving. En dat is zo, dat is zo apart. Dan, dan zie je dat uh, de bitterheid, de hardheid op dat vlak met die persoon weg is... En dan weet je, dan denk ik, hier wie ben ik? Ja, ik wil je gebruiken om, want je bent kostbaar. Mm -hmm. En nou is muziek in je leven een grote passie. Ja. En volgens mij delen jullie die passie, of niet? Ja. Ja. Vader en dochter die allebei een hart hebben voor muziek. Mm. Een hart om, om God de eer te geven in je leven. Ja. Um, is, dat, is dat in de tijd dat je God hebt leren kennen, is dat ook ontstaan, dat je, dat je muziek... Is, is muziek belangrijk voor je geweest, muziek maken? Nou, weet je, uh, er werd ooit wel eens gezegd van een, een lied zingen zijn drie gebeden of zo. En uh, maar het lied, ik hou van zingen, ook al was ik uh, verslaafd en was ik, uh, ik weet niet of je het nog kan herinneren bij mama thuis, we zongen vaak. Mm -hmm. We waren vaak aan het zingen. En uh, ik geloof erop, we hebben vaak over liefde hè, van God. Het is zijn liefde die in mij is om voor Hem te zingen. Het doet mij zingen. En uh, ja, daarom zingen en muziek maken, dat heeft ik, uh, heb ik ja, ontdekt. Ik kwam dan in een gemeente en dan zag ik uh, aanbiddingsleiders voor God gaan zingen. En niet dat ik hun wilde zijn, maar toen dacht ik, ik had nog nooit gitaar gespeeld. En dat was mijn verlangen. Ik zeg, heer, wat hun doen, wil ik ook graag. Je hebt je gitaar ook meegenomen? Ja. Kun je hem erbij pakken? Jazeker. Want... Uh... Je hebt één uh, nummer waarin je... Um, nou ja, eigenlijk zelf... Uh, het, het, de titel is misschien al genoeg. En misschien kan je zelf het nummer inleiden. How Great Is Our God? Ja. Nou, weet je. Ik... Uh, ik kom er steeds meer achter. Als ik zie waar ik nu ben. Als ik zie nu waar ik nu ben, weet je. En uh, hoe ik sta in het leven. Maar bovenal het beseft waar ik vandaan kom. Ik was depressief. De laatste twee jaar heb ik in een kelder geleefd. En uh, God heeft me tot leven geroepen. En uh, weet je, als, als God mij kan veranderen. En hij is dat nog steeds aan het doen. Maar zo ver brengt. Zoals ik nu ben, waar ik nu ben. Dan moet heel de wereld dat horen. En uh, hij is niet veranderd. Vanaf het moment dat hij zei, laat de licht zijn. Die God is nog steeds jezelf God. En dan denk ik bij mijn eigen Heer, hoe groot bent u? Het is een heel simpel nummer, maar. ja. Veel betekenis. Want dan denk ik, Heer, hoe groot zijt gij, Heer? How great is saga? Zing met me, how great. Our God. Oh, we sing how great, how great is our God, how great In is our God. God, sing with me, how great is, is our God. God, oh, we sing how great. our God. Name above all names, you're worthy to be praised, my heart will sing Me ik zag we'll always sing how great. How great. Ik je, ik vraag mij gewoon af weetens, wat God me heeft laten zien. Wat ik gewoon nu doet ziet in mijn leven. Wat ik zie in andere mensen leven, want ik heb genoeg vrienden die ook zo ver zijn als ik, maar ook. Gewoon ver kom, weet je. Gewoon helemaal verrot zijn. Weet je, Rob, maar ik weet één ding. Je hoeft niet per se verslaafd te zijn geweest. Iedereen heeft Jezus nodig, weet je. En hoe kapot je ook bent, en dat bedoel ik te zeggen: die God is nog steeds niet veranderd. Hij van. Hoe hij doet, weet ik niet. Uh, uit liefde. Het is zijn liefde, wat. Uh, mij doet zingen, maar ook keuzes durft te maken van, hé, hey, dit niet meer, anders. En ik heb ja tegen Jezus gezegd, omdat hij ja tegen mij heeft gezegd. En uh, ik wandel. Ik ben zeg, er zo goed van, je. ik zeg, nee, niks van mij. God, ik wandel. Weet je, ik huil soms. Omdat... Uh, Weet je, de wereld schreeuwt om God. Alleen, de wereld heeft het niet in de gaten. En waar ik nu ben, dat heeft, dat heeft hij gedaan. Duidelijk, ik, ik, ik wandel. Maar hij is degene die me daar kracht van geeft. En uh, bemoedigt. Wanneer ik er niet zie zitten, hij ziet zitten met iedereen. Daar is hij voor gekomen. Ja, en als jullie zo samen dit nummer uh, zingen... dan is het ook iets... dat is een passie die jullie delen, Shirley, of niet? Wat je vader nu hoort vertellen. Over? over, um, over? De, ja, dat je vader vertelt dat de, de wereld dit moet horen. En ja. de, ook iets wat jij deelt, dat je dit, dat graag door wil geven. Ja. ja, heel graag. Het zou erg zijn als ik uh, deze boodschap alleen maar voor mezelf zou houden. Ik vind het inderdaad... ik, ik deel het wel, de wereld schreeuwt... Uh, om een redder die al lang is geweest en al lang is gekomen... Hmm. Alleen, uh, de ogen zijn ervoor gesloten. En uh, ja, wil ik, ik, ik deel het precies hetzelfde. Ik wil het graag over vertellen. Dat Jezus hmm. al is gekomen naar deze aarde. Dat we niet zo hoeven te leven. We gaan uh, zometeen uh, zo afsluiten. Hmm. Um, met een nummer uh, Better Than I. Ja. Ook gezongen door jou Shirley. Ja, klopt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, uh, Better Than I. Het is een nummer van uh, de film... Joseph King of Dreams, Jozef de droomkoning. En uh, ja, het lied is eigenlijk uh, voor elke situatie toepasselijk. Hmm. We zitten vaak uh, in een situatie waarom dat we vragen aan de Heer waarom zit ik hierin? Net ja, wat mijn vader ook zei, dat je, dat, dat je als mensen vragen hebt waarom. En uh, dit nummer legt eigenlijk uit uh, dat de Heer het beter weet. Wat voor situatie je ook zit. Als mens kan je het misschien even niet overzien. Maar de, de heer weet het altijd beter. Hmm. Dan dat je als mens kan begrijpen. Dus hij heeft alles in zijn handen. En uh, ja, dat is eigenlijk waar het nummer over gaat. Hmm. René, voor jou? Better than I? Wat betekent dat voor jou? Um, nou, precies wat Shirley zegt. Mm. Ik heb het vaak... Ja, heer, waarom... Waarom weet je twintig jaar verslaafd? Waarom mensen pijn doen? En dat is nu vandaag nog. Waarom? Omdat God weet. God is tijdloos. Hij weet waar je naartoe gaat. En dat is zo mooi. God weet beter wat ik nodig heb. Wat goed is voor mij. We gaan zometeen afsluiten met het nummer Better Than I. Gezongen door Shirley. U hoorde het verhaal van René. Hoe zijn leven ingrijpend veranderde. U hoorde ook Shirley, de dochter van René... En zij leren de God kennen die ingreep in het leven van haar vader en aan hen allebei liet zien dat hij hen onvoorwaardelijk lief heeft. En u kunt ons ook online bezoeken op www.dehoop.org.